5 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. commissie wil scherper toezicht op woningcoöperaties. Drukke ochtendspits verwacht op spoor en weg door sneeuw. En centrale stad in Mali valt in handen rebellen. Het toezicht op woningcoöperaties faalt. Dat stelt de commissie Hoekstra, die is ingesteld om Vestia en andere affaires rond woningcoöperaties te onderzoeken. Volgens de commissie schiet niet alleen de toezichthouder tekort, het Centraal Fonds Volkshuisvesting, maar ook het Waarborg Fonds Sociale Woningbouw en het Ministerie voor Wonen. Zij hadden kunnen weten dat de handel in derivaten tot problemen kon leiden. De commissie Hoekstra wil het toezicht nu aanscherpen en anders organiseren. Zo moet de toezichthouder niet wachten tot het jaarverslag van een coöperatie wordt gepresenteerd, maar veel actiever controles uitvoeren. De NS laat morgen minder treinen rijden in verband met de verwachte sneeuwval en de vorst. Op hun eigen website waarschuwen NS en ProRail voor ernstige hinder op het spoor... waardoor reizigers te maken krijgen met vaker overstappen en drukke treinen. Door minder treinen te laten rijden... creëert de NS ruimte in de dienstregeling om mogelijke problemen op te vangen. Ook de ANWB houdt voor morgenochtend rekening met een zeer drukke spits. Vooral in de Randstad en het zuiden van het land worden lange files verwacht... Waarschijnlijk heeft het verkeer vanavond plaatselijk al veel last van gladheid door sneeuw. De zwaarste sneeuwbuien zullen Nederland rond 9 uur via Zeeland bereiken. Dinsdagochtend is normaal gesproken de drukste spits van de week met gemiddeld 200 kilometer file. Volgens de ANWB kan dat nu makkelijk meer dan het dubbele worden. Directeur Teulings van het Centraal Planbureau vertrekt binnenkort. Hij is aan het einde gekomen van de zevenjarige termijn waarvoor hij was benoemd. Op 1 mei legt Teulings de dagelijkse leiding neer. Daarna zal hij tot 1 november een aantal lopende onderzoeksprojecten afronden. Minister Kamp zegt in een reactie op het vertrek dat, onder leiding van Teulings, het CPB in een heel moeilijke economische periode een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de onderbouwing van het economisch beleid en dat het kabinet hem daarvoor dankbaar is. In Mali is de centraal gelegen plaats Diabali in handen gevallen van rebellen, zegt de Franse minister van Defensie Le Drian. Volgens inwoners zijn er felle gevechten geweest tussen Marinese militairen en rebellen. Frankrijk zou er nu gevechtsvliegtuigen hebben ingezet. Eerder bombardeerde de Franse luchtmacht zo'n vijf steden in Noord-Mali, waaronder de oostelijke steden Gao en Kidal. In Gao is volgens inwoners van de stad een kamp van de jihadisten gebombardeerd. Er zouden tientallen slachtoffers zijn. Aan de opmars van de islamitische rebellen in het oosten van het gebied... is volgens de minister een einde gemaakt. De Franse militaire interventie in Noord-Mali... verloopt daarom volgens plan, zegt Le Drian. De terreurorganisatie Al-Shabaab heeft op Twitter... twee foto's gezet van een doodgeschoten militair. Het is een van de twee Franse commando's... die omkwamen bij een mislukte reddingsoperatie... eind vorige week in Somalië. Bij de foto staat de tekst François Hollande, was dit het waard... Hollande was als president van Frankrijk ongetwijfeld betrokken... bij het besluit om de reddingsoppoging in Somalië op touw te zetten. En die was bedoeld om een gegijzelde Franse geheimagent te bevrijden. Maar dat mislukte. Politieagenten in Brabant hebben soms moeite... met de hoge boetes voor verkeersovertredingen. Dat zegt de nieuwe politiechef van Zeeland-West-Brabant, Hans Vissers... in een interview met Omroep Brabant. Vissers is de eerste binnen de politietop die de hoge boetes aan de orde stelt... Alleen de politiebonden zeiden twee jaar geleden dat de verhouding tussen overtredingen en de hoogte van de boete zoek is. Zo betalen mensen voor onnodig toeteren 250 euro, pumperkleven 240 euro en parkeren op een invalide plek 340 euro. Het ministerie van Veiligheid en Justitie laat desgevraagd weten dat de politie niet gaat over de hoogte van de boetes. Chipfabrikant NXP schrapt in Nederland 150 banen. In Eindhoven dwijnen er 90, in Nijmegen 60. Het gaat erbij vooral om ondersteunende functies. Of er gedwongen ontslagen vallen is nog niet duidelijk. De ondernemingsraad van NXP moet de plannen nog goedkeuren. Volgens het bedrijf moet er vanwege de haperende economie flink bezuinigd worden. Wereldwijd gaan er tussen de 700 en 900 arbeidsplaatsen weg. In 2008 schrapte de chipfabrikant ook al banen, waarvan toen 1300 in Nederland. Het weer langs de westkust, af en toe lichte sneeuw. Later vanavond gaat het vanuit het zuidwesten harder sneeuwen. De sneeuw breidt zich over het land uit. In het noorden blijft het droog. Vannacht vriest het 2 tot 7 graden. Morgen overdag komt de temperatuur niet boven het vriespunt. AMB verkeersinformatie. In het zuidwesten en westen van het land is het plaatselijk glad door sneeuw. De meeste dagelijkse files zijn korter dan gebruikelijk. Maar rond Den Haag en Rotterdam heeft het verkeer last van sneeuwbuien. Daar is het drukker dan normaal. Dat is de merken op daad de 12 ten richting Utrecht. Tussen Den Haag-Malieveld en Zoetermeer 9 kilometer... Aan de andere kant op de A12 Utrecht richting Den Haag, tussen Blijswijk en Knooppunt Prins Klausplein 10 kilometer door een ongeluk. Daar is de linkerrijstrook dicht. A13 Rotterdam richting Den Haag, tussen Knooppunt Kleinpolderplein en Delft Noord 10. A67, turnhout richting de Belgische grens. Turnhout richting Eindhoven, dat is de Belgische grens richting Eindhoven. Tussen Eersel en Knooppunt Hoogt 4 kilometer. Daar is de linkerrijstrook dicht. Dat heeft te maken met een eerder ongeluk aan de andere kant op die A67, Eindhoven richting de Belgische grens. Tussen Knooppunt Leenderheide en Eersel 8 kilometer. Ook daar is de linkerrijstrook dicht. En het verkeer richting Antwerpen kan, om, kan omrijden. Volgt dan de borden Tilburg en Breda.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 NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk. 6 over 5, goedemiddag. De SGP gaat haar partijregels aanpassen. Vrouwen mogen straks op de kieslijsten van de SGP komen... maar tegelijkertijd handhaaft de partij het beginselprogramma. En daarin staat nog steeds dat er voor vrouwen geen rol is weggelegd in de politiek. Een dubbel besluit dat de nodige vragen oproept. De SGP zegt met dit besluit uitvoering te willen geven... aan een uitspraak van de Hoge Raad. Moeten geven. De rechter bepaalde immers eerder dat de minister van Binnenlandse Zaken... maatregelen moet nemen tegen de SGP... zodat vrouwen op de kieslijst kunnen komen. Dus gaan we naar Ronald Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken. Goedemiddag. Goedemiddag. Kijken naar dit besluit vanmiddag van de partijraad van de SGP. Hoe kijkt u daar tegenaan? Uh, ik ben er blij mee uh, in die zin dat... Ik denk dat daarmee wel tegemoet gekomen wordt aan wat de Hoge Raad heeft gezegd. Namelijk dat het eh, niet zo mag zijn dat de partij in haar reglement zegt dat het geslacht eh, doorslaggevend kan zijn, bepalend kan zijn om iemand eh, niet te selecteren voor een kieslijst. Tegelijkertijd? Dus dat, ja, dus dat betekent dat er geen, uh, de, de, wat dat betreft, niet een ingrijp van de kant van de regering uh, nodig uh, zou hoeven zijn. Er is geen juridisch uh, wettelijke mogelijkheid meer om de SGP in dat opzicht te dwingen tot bepaalde veranderingen. Er is juridisch geen noodzaak om dat te doen, omdat men zich dan voegt naar het oordeel uh, van de Hoge Raad. Maar is daarmee ook het verhaal uit, wat u betreft? Nou ja, kijk, het blijft natuurlijk zo dat de SGP opvattingen heeft over de rol van de man en van de vrouw in de samenleving. Die niet, laat ik het maar voorzichtig zeggen, niet door iedereen gedeeld wordt. En uh, nou, ik mag er best aan toevoegen dat die ook niet door mij gedeeld worden, die opvattingen. Maar goed, uh, er is natuurlijk ook in een, in een vrij land mogen verschillende politieke partijen ook verschillende opvattingen hebben. Dus uh, in mijn rol als minister van Binnenlandse Zaken moet ik me nu even toe beperken om te kijken of dit allemaal, uh, wat er nu gebeurt bij de SGP... of dat in overeenstemming is met het recht. Um, en ik denk dat als ze dit zou doen, dat dat dan het geval is. Maar wat zou u dan kunnen doen als minister van Binnenlandse Zaken... als u kijkt naar het feit dat de SGP uh, nog steeds het standpunt handhaaft... Uh, dat voor vrouwen geen rol is weggelegd in de politiek? Ja, je mag allerlei standpunten wel hebben hoor, in een, een vrij land en in een democratie. Um, maar die worden bijvoorbeeld beperkt door de, de daden, wordt je natuurlijk al beperkt door het feit dat je geen, bijvoorbeeld niet mag discrimineren. En de Hoge Raad heeft gezegd: wanneer de SGP zegt, puur omdat iemand een vrouw is, mag die sowieso nooit op een kieslijst. Daarvan heeft de Hoge Raad gezegd dat dat is niet, niet veroorloofd. Ja, de, de, de partijleiding zelf zegt dat het eigenlijk een, een dubbel besluit voortgevloed is... uit de tweeslachtigheid, de tweeledigheid van, van het arrest van de Hoge Raad zelf. De partij komt duidelijk geen kant op... en uh, zegt ook dat het besluit eigenlijk niet op vrijwillige basis is genomen. Wat vindt u daarvan? Nee. Ja, ik heb ook overigens gesprek gehad met het bestuur uh, van de partijen. Dit is de SGPDS staat voor staatkundig. En de partij heeft natuurlijk ook een, een sterk gevoel dat men zich eigenlijk ook aan de wetten van de staat zou moeten houden. Um, en ja, dat levert natuurlijk een worsteling op, want ze waren niet blij met die, um, met, met die wet op dit punt. Um, maar men voegt zich daar dan wel in. Um, en dat is in ieder geval, um, ja, dat is ook een stap de goede kant op, denk ik. Maar als zij niet tevreden zijn over het arrest van de Hoge Raad... en is dat dan wellicht voor u ook een mogelijkheid om te kijken... nou, misschien zouden we een andere wel duidelijke uitspraak van de Hoge Raad kunnen krijgen... via de, de juridische procedure natuurlijk... om op die manier toch de partij verder onder druk te kunnen zetten... zodat ook in de praktijk daadwerkelijk vrouwen op de lijst zetten? Ja, maar wacht even. Ik moet natuurlijk op te, om politieke partijen onder druk te gaan zetten. Hè? Dus ik moet als minister van Binnenlandse Zaken waken over ons bestel... Zorgen dat we een eerlijk en, en, en wettelijk um, goed geregeld um, stelsel voor, van politiek hebben. Maar we moeten natuurlijk ver blijven van de opvattingen van politieke partijen. Nou, dit, was natuurlijk, dit ging niet zozeer over de opvatting, maar dit ging over de praktijk. Dat men zei, wij verbieden in ons reglement vooral voor de kieslijst. Daarvan heeft de raad gezegd, dat kan niet. En dat zou de regering gedwongen hebben tot, tot enige lijn maatregel. En ik ben blij dat we, die, dat, we dat niet hoeven doen. Want, want dat is toch niet de manier waarop je dat. dat um, zou willen laten gebeuren in het Vrijland. Dus de SGP krijgt geen uh, telefoontjes meer... van de minister van Middellandse Zaken over dit, uh, over dit onderwerp? Althans niet in de zin van, van uh, dwang... Dus, uh, Wat we dan wel? Eerlijk... Nou ja, we kunnen natuurlijk altijd uh, de gesprekken met elkaar hebben. En, uh, er is ook een minister bezig met uh, emancipatiezaken. Daar staat de volledige regering achter. En vanuit dat oogpunt proberen we natuurlijk vrouwen aan te moedigen om uh, bestuurlijke functies uh, te accepteren. Dus, uh, daar, en daar staat volledig achter. Dus je kunt altijd uh, proberen per kracht van argumenten en overtuiging te zeggen van, Goh, waarom, waarom vinden jullie dat nou? En waarom denken jullie er dan zo we gaan eens even kijken of daar iemand voor te porren is. Minister Plasterk van Middellandse Zaken. Ik dank u hartelijk. Goed zo, tot wiens. Corrie-Anne Eversen, goedemiddag. Goedemiddag. U bent lid van het dagelijks bestuur van de SGP-jongeren... want bij de jongeren is het wel mogelijk om in ieder geval tot het bestuur uh, toe te treden. Een besluit wat in 2006 werd genomen. Um, zou u zich verkiesbaar willen stellen op basis van dit besluit? Op basis van dit besluit van het bestuur zou ik dat niet willen doen. Want er ligt altijd nog een beginselprogramma die... Uh, besluit dat het, het, het uh, regeerambt niet toekomt aan de vrouw. En daar moeten we natuurlijk eerst eens even een goede interne discussie over voeren. Of we daar allemaal nog wel achter staan. Maar ook of, of we daar natuurlijk uh, in de praktijk ook daadwerkelijk een, een verandering in willen gaan brengen. En -ho -ho. daarna pas lijkt me een, voor mijzelf een, een, een kiesbaarstelling uh, pas realiteit. Ja, want de partijvoorzitter eh, vanmiddag had het over de innerlijke overtuiging van de leden. Als, als, als vrouwen binnen de partij dat werkelijk willen gaan doen, dan zou het vanuit hun innerlijke overtuiging moeten komen. Hoe staat het met uw innerlijke overtuiging op dat gebied? Uh, mijn inner, innerlijke overtuiging is inderdaad. Uh, om, ja, is natuurlijk wel omdat ik vrouw ben, uh, natuurlijk wel van belang, denk ik hierin. Uh, het gaat erbij natuurlijk wel om dat niet een sgp jongeren -standpunt is... want die jongeren zijn natuurlijk wel onafhankelijk orgaan van de SGP... en daarin zijn ze natuurlijk wel onderscheiden. Um, dus persoonlijk gaat het mij natuurlijk wel aan het hart... omdat ik vrouwen ben en zeker politiek geïnteresseerd ben... want zit ik natuurlijk niet bij de SGP-jongeren. Um, daarbij komt dat ik... Uh, nou, mijn innerlijke overtuiging is... dat op zich hetgene wat nu in het programma staat... dat zou wat mij betreft wel ter discussie kunnen worden gesteld. En hoe gaat u dat ook doen? Wat zegt u? Gaat u dat nu ook doen, naar aanleiding van dit dubbelbesluit? Van ja, het is theoretisch mogelijk... maar vanuit het beginselstandpunt uh, vinden we het nog steeds geen goed idee. Dus is dat voor u nu aanleiding om namens die enkele honderden vrouwelijke leden... binnen de SGP inderdaad zo'n actieve uh, rol te gaan vervullen? Nee, uh, ik denk dat ik daar uh, simpelweg nog niet uh, voldoende geschikt voor ben. Ik, ik ben natuurlijk nog heel erg jong, 21 jaar. Uh, en ik moet daar gewoon nog... Uh, ...heel wat meer ervaring uh, over opdoen. En ik denk dat het heel erg belangrijk is dat ieder individueel lid... ...een innerlijke overtuiging heeft ja. daarover. En uh, dat, dat we niet weer een of andere interne actiebeweging op gaan starten. Uh, want van actiebeweging hebben wij wel ondertussen een beetje genoeg. <gacht> Regeren blijft toch vooruitzien? Dat klopt. Um, maar vooruitzien is natuurlijk ook in de toekomst uh, alle mogelijke dingen afwegen. En daarbij blijft het gewoon wel zo dat ik uh, ook voor, wel kan voorzien of vooruit kan zien... dat er bijvoorbeeld nu binnen de jongeren al wel standaardwijziging daarin uh, niet uitgesloten is. Want er is een enquête geweest waarin... Uh, waaruit is gebleken dat zeker twee derde van de jongeren uh, het vrouwenstandpunt... Niet, niet per definitie zou willen handhaven, zoals die nu is... Dus, Daarin zie ik in de toekomst ook zeker wel verandering. En daar gaan we ongetwijfeld van u horen. Corrie Anne Eversen, lid van het dagelijks bestuur van de SGP Jongeren. Ik dank u hartelijk. Ja. Dank u. Niet alle wielerploegen hebben het plan van aanpak tegen doping van de wielerbond ondertekend. Daar gaan we straks over praten met Gio Lippens. Eerst een tussentop bij Mare Bruggemans bij de AWB. Filus. Ja, en uh, wat opvalt is dat de meeste dagelijkse files korter zijn dan normaal. En uh, wat opvalt is dus dat rond Den Haag en Rotterdam het verkeer... daar wel last van heeft, van die sneeuwbuien. Het is daar drukker en dat merk je op de A12. Den Haag richting Utrecht, tussen Den Haag-Malieveld en Zoetermeer 9 kilometer... Aan de andere kant op de A12 Utrecht richting Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Blijswijk en knooppunt Prins Klausplein daardoor 10 kilometer. De weg is daar wel weer vrij. En op de A13 Rotterdam richting Den Haag... tussen knooppunt Kleinpolderplein en Delft 9 kilometer. Dit is het NOS-Journaal, met Tim Moverdijk. Het politieke geweld in Griekenland neemt toe. In de hoofdstad Athene is nu zelfs het hoofdkwartier van de regeringspartij Nieuwe Democratie beschoten. Connie Kees, onze correspondent in Griekenland. Connie, wat heeft zich daar bij het kantoor van de Griekse premier afgespeeld? Nou, om uh, drie uur s ochtends, op het moment dus dat het kantoor uh, leeg was, heeft iemand uh, met een kalasnikov op het kantoor geschoten. En uh, ja, vroeg in de ochtend vonden de, de mensen dus een paar kogels in het uh, kantoor van de premier. In het kantoor van de premier? Ja, in het uh, kantoor uh, van de premier, in het hoofdkantoor van uh, Nieuwe Democratie. Dan lijkt dat in ieder geval wel een gerichte aanslag... als je inderdaad kogels kunt laten doordringen tot het kantoor van, uh, van Samaras. Ja, ze hebben natuurlijk op een, af, vanaf een afstand uh, geschoten. Uh, het is niet zo dat ze heel dichtbij uh, zijn gekomen. Maar het is natuurlijk niet de, de eerste aanslag op een kantoor uh, van Nieuwe Democratie. Er zijn er al eerder uh, aanslagen geweest. Uh, ook met brandbommetjes. En ook op kantoren overigens van de socialistische partij, de PASOK. Afgelopen weekend waren er in totaal 17 kleinere aanslagen. Uh, als dus inderdaad het politieke landschap het doelwit is, wie zit hier dan achter? Ja, dat weet men nog niet. Uh, dat wil zeggen, uh, er is een kleine militante groepering, uh, waarschijnlijk links, die zich uh, militante minderheid noemt die uh, afgelopen weekend een aanslag op uh, de huizen van journalisten heeft opgeheist. Op vrijdag werden vijf bommetjes, uh, brandbommetjes uh, liet met ontploffen bij de huizen van vijf journalisten. Dat is door een groep. Uh, opgeëist, maar het is niet duidelijk of hier dezelfde mensen achter zitten. Als zoveel mensen in de organisatie doelwit zijn dan dan nu de premier, hoe reageert hij zelf op deze beschieting van zijn partijkant hij heeft uh, natuurlijk ook wel geschokt gereageerd en wat zijn woordvoerder heeft gezegd is uh, dat, uh, dat er een eind moet komen aan dit geweld en dat het een aanval is op de democratie en ook op de samenleving. Het zijn de gebruikelijke verklaringen die, uh, die worden afgegeven. Gebruikelijke verklaringen, maar kun je kijken naar het verband, het mogelijke verband tussen dit soort aanslagen en de economische crisis die Griekenland zo hard treft? Wel, ik denk dat je, dat, dat je die link wel uh, kunt leggen. Uh, het zijn waarschijnlijk toch uh, wat ook de regeringswoordvoerder heeft gezegd. Of extreemrechts of extreem linkse uh, groeperingen die hiermee reageren tegen de maatregelen die de regering heeft afgekondigd. En ja, die maatregelen die worden nu in dit jaar... Uh, zullen worden uitgevoerd. Dus meer belasting voor mensen. Uh, de prijs van de elektriciteit gaat bijna 10% omhoog. En zo zijn er nog meer uh, maatregelen die de Grieken gaan treffen. En er zijn ja, extreme groepen die hier blijkbaar gebruik van willen maken... of misbruik van willen maken. En bij die ge politieke geweldsincidenten zie je dat daar ook uh, mensen gewond raken... of mensen misschien wel zelfs om het leven komen? Nee, nee dat, is, dat is niet zo. Uh, over het algemeen doen ze toch... Uh, of vroeg of s'nachts. En blijkbaar weten ze dan toch ook dat er geen mensen aanwezig zijn. Maar ja, bijvoorbeeld die bommetjes voor de deur van de huizen van journalisten... Ja, daar hadden gemakkelijk uh, gewonden kunnen vallen, want die mensen waren thuis. Conny Geijzen, dank je wel voor deze update over het politiek geweld in Griekenland. Eigenaar Tom Pansier van de Plus Supermarkt in Remkum... zal komende zondag expres een overtreding begaan, net zoals gisteren. Zijn supermarkt is dan namelijk open en dat is een economisch delict. Kosten een dwangsom van 5000 euro. Supermarkteigenaar Tom Pansier, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom gaat u open? Ja, omdat we natuurlijk willen ondernemen. Ja. En dat, wij, dat er regeling was voor de avondopstelling. En dat er inmiddels een mogelijkheid is om per 1 januari gedoogd voor oplopend op een nieuwe wetgeving... die er aan komen naar verwachting in juni, juli... En dat de gemeente de, de mogelijkheid heeft om een uh, gedoogd beleid te voeren uh, tot die tijd. En dan uh, houdt in dat alle supermarkten dan uh, vanaf 1 januari uh, open mogen. Net als in uh, Wageningen en Arnhem, waar nu gewoon heel veel omzet naar afvloeit. Want er zijn twee winkels open gegaan, maar u, u mag niet open. Nee, nee maar de, u praat over de avondopstelling en ik praat over de zondagmiddag, dus de toeristenopening. Maar dat is toch iets anders dan? Dat is iets anders, ja. ja. klopt. Wethouder Erik Heinrich van Economische Zaken, goedemiddag. Goedemiddag. Schep dus even helderheid. Nou, het is inderdaad zo dat uh, wij in Renkum de mogelijkheid uh, openlaten aan winkels, uh, supermarkten... om uh, open te zijn van 4 uur s middags tot 8 uur s avonds uh, op zondagmiddag. Er zijn een aantal supermarkten in Renkum die daar gebruik van willen maken. En we hebben een loting uitgevoerd om op volgorde te bepalen welke supermarkten in welk jaar open kunnen zijn... En de heer uh, op de supermarkt Plus is, uh, dat moment, uh, niet, uh, al, kan niet open op dit moment, maar pas uh, vanaf 2014. Oké, okay, dus hij is gewoon uitgeloot. Hij is gewoon uitgelood Dat wil zeggen, we hebben in goed overleg met alle supermarkten een uh, systeem bepaald om in drie jaar, de drie supermarkten die graag van de regeling gebruik zouden willen maken, om uh, daar een uh, mogelijkheid voor te scheppen. En we hebben geloot, volgorde 1, 2 en 3. En de Plus supermarkt is op uh, plaats 3 gekomen. Dat wil zeggen, die is het derde jaar pas aan de beurt. Nee, pas hier. Nou, daar komt dat Wij hebben gebruik gemaakt de laatste 2,5 maand van het jaar van de 12 zondagen die, die, die open mag. En daaruit is gebleken dat dus in die drie jaar de, de klomtebehoefte zodoende veranderd is. Dat wij dus ook beroep doen op de middagopstelling voor de toeristen. Wat Wageningen en Arnhem ook doet, waar wij heel kort bij zitten. En dat wij daardoor heel veel omzet afvloeien. Maar de afspraken, zoals ik die van de wethouder begrijp, die waren duidelijk. Ja, maar ik, eh, ik kom ook niet aan de afspraak van de avondopbestelling. Eh, daar, daar turn ik ook niet aan. Ik, ik doe beroep op de nieuwe regeling in Wageningen ook. De ene helft is avonds open en de andere helft is middags open. Dus je kunt gewoon van allebei de regelingen gebruik maken. En vanaf 1 januari eh, jongsleden eh, kan de gemeente gedoopbeleid voeren om... Eh, mogelijk te maken dat je onder het toeristgebied valt. En dan houdt in dat alle supermarkten open mogen in de middag... en de andere supermarkten gewoon open kunnen blijven op de avond. Wethouder uh, Heinrich, uh, de supermarkteigenaar, heeft een maas in de wet ontdekt. Nou, dat is inderdaad in zekere zin een maas in de wet. Uh, er is inderdaad de mogelijkheid voor toeristische gemeentes... om een openstelling te doen op zondag van 12 uur s middags tot 5 uur s middags... Dan moet de gemeenteraad de gemeente zeg maar tot toeristische gemeenten uitroepen, daar een besluit over nemen. Nou die is eigenlijk oorspronkelijk bedoeld door de wetgever voor echte toeristische gemeentes als zijn de bijvoorbeeld Scheveningen, Zandvoort, Valkenburg, etc. Een aantal gemeentes hebben inderdaad de maas in de wet ontdekt dat je op deze manier jezelf tot toeristische gemeente kunt uitroepen. Hoewel dat eigenlijk niet destijds de bedoeling van de wetgever was. Ik vind dat erg geforceerd. Want dat gaat niet voor Renkin? En Renkum krijgt regelmatig gelukkig toeristen, maar we kunnen nog niet zeggen dat Renkum een echte toeristische gemeente is, zoals destijds door de wetgever is bedoeld. Ja. Kijk, als ik kijk naar Wageningen, dat is een studentenstad. Uh, ja, als ik dan echt ga kijken waar zit dan het toerisme? Uh, uiteindelijk, u, heeft, u geeft terecht aan, het is gewoon een maat in de wet en daar willen we gebruik van maken. Met Kijk, nogmaals, we hebben gewoon heel goede contact met de gemeente. Ik hoop gewoon dat we eruit komen en dat we gewoon een voortgang krijgen... in het kijken van de mogelijkheden en dat we er samen gewoon uit gaan komen. Want er is meneer Pans hier toch wel een behoorlijk uh, dwangsom aan verbonden, hè? Vijfduizend ja. euro die je gaat betalen. Ja, Was, ja. Is de winst dan hoger dan, uh, dan, nee. dan die 5000 nee, euro op een nee, zondagmiddag? Nee, er nee, zit ook een stukje principe achter. En er zit ook een stukje achter dat je gewoon kijkt van, uh, ja, of, je, of je daar ook mogelijkheden ziet... om te ondernemen, want we willen alleen maar ondernemen. Ja, meneer Heijger, u bent van de VVD, dat zouden we toch moeten ja. aanspreken? Nee, ik, ik ben ook zeker voor die ondernemers en de, de heer Pansier... een gewaardeerde ondernemer in onze gemeente. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat ondernemers zelf bepalen... aan welke wetten en regelgeving ze wel voldoen... en de andere wetten en regelgeving aan de laarslappen... onder het motto wij zijn ondernemers en dan gaat het, gaat het er even niet zo. Het is nu uh, maandagmiddag, heren. Komen jullie eruit voor komende zondag? Laat ik laat nou, het niet, lop, niet door elkaar ik, uh, praten, Meneer Pansier? Ik, ik laat aan Erik over, dus ik, ik luister. Oh, zegt Erik tegen u, meneer Heinrich. Dat, ga, oh ja, dat nou, gaat wel goed komen. Op, op die voet zijn we gelukkig in onze gemeente. Nogmaals, het is een zeer gewaardeerd ondernemer. Ik zal morgen ook contact met de heer Pansier opnemen... om te kijken hoe we, hoe we er verder mee, mee om kunnen gaan. Ton en Erik, heren, dank u wel. Hartelijk bedankt. Dag. Tot ziens. De Nederlandse wielerploeg Argo Shimano is niet tevreden over het plan van aanpak dat de KNWU heeft opgesteld om gezamenlijk de wielersport een schoner en geloofwaardiger imago te geven. De wielerploegen, de bond en de Nederlandse dopingautoriteit hebben het plan vanmiddag toegelicht. Argos ontbrak dus vanmiddag. Want Gielibbers, wat is het bezwaar wat ze hebben aangevoerd? Nou, Het voornaamste bezwaar is dat ze vinden dat het plan niet ver genoeg gaat. Ze missen toekomstvisie. Uh, ze hebben het idee van... het is prima om naar het verleden te kijken, naar het heden te kijken... maar er moet eigenlijk voorkomen worden dat in de toekomst... dat er weer een herhaling uh, mogelijk is van het probleem... dat uh, de afgelopen jaren heeft uh, plaatsgevonden. Renners moeten gewoon niet meer in de verleiding komen om doping te gebruiken. En zij hadden dat graag in dit, uh, deze overeenkomst dit convenant gehad. Het komt er niet in, ook vanwege tijdsdruk... En vandaar dat ze er vanmiddag niet bij waren, maar uiteindelijk wel akkoord gaan met het plan. Oké, okay, maar heeft het ploeg een punt als je kijkt naar de zorg? Ja, ja. Uh, het is me net wat je wil. Uh, het lijkt me inderdaad wel het allerbelangrijkste wat er op dit moment gebeurd is. Dat is om uh, die streep onder dat verleden te gaan zetten. En daar heb je bekentenissen nodig van uh, oud-renners met name. Uh, die tegenwoordig uh, in sommige gevallen ploegleiders zijn bij ploegen. Dan is het wel heel belangrijk dat je, dat je dus die streep eronder kunt trekken. En daar heb je onder andere strafvermindering en dat soort zaken van nodig. Om renners blijkbaar zover te krijgen om dat te doen. Dus wat dat betreft is het goed dat het plan er is. Maar, maar niet ik... ondertekend door Argos. Jawel, jawel. Het is wel ondertekend ja. door Argos. Uh, Punt is alleen dat Argos vanmiddag niet bij die presentatie ja. was. Uh, ze gaan het ook voorleggen. De verklaringen uh, die renners moeten gaan tekenen. Of medewerkers van de ploeg. Dat ze in het verleden uh, al dan niet zijn betrokken geweest bij, uh, bij doping. Uh, dat gaan ze wel voorleggen aan die renners. Dus ze werken gewoon mee aan de uitkomsten van, uh, van dit convenant. Goed, gaan we het hebben over het plan zelf. Marcel Winters, voorzitter van de KNWU. Die legt uit wat de belangrijkste passages precies betekenen. Dat betekent dat we... De ploegen, de KMU geldt hetzelfde voor, geen renners werknemers aannemen met een dopingverleden. Dat geldt eigenlijk voor de toekomst en het geldt ook voor de situatie sinds 1 januari 2008. Toen zijn de bloedpaspoorten gekomen, is dus een ander regime, staat ook in de arbeidscontracten. Dus voor die periode geldt uh, zero tolerance. Voor wat betreft de periode voor 1 januari 2008, daar hebben we gezocht naar een wat milder regime. Want wat we willen is dat de uh, renners hun verhaal uit het verleden doen om daarvan te leren. Het bestaat uit het volgende... Eigenlijk, eh, betrokkenen moeten een verklaring eh, invullen. Vragen beantwoorden, allemaal, alle werknemers, voor 1 april aanstaande. Daar moeten ze aangeven, op een eerlijke wijze, of er wel of niet een eh, dopingsituatie in het verleden gespeeld heeft. Als dat zo is, dan eh, wordt hen aangeboden eigenlijk eh, het volgende. Zes maanden eh, op non-actief, zes maanden schorsing komt het op neer. Uh, zowel arbeidsrechtelijk als tuchterrechtelijk. Het gaat te ver om dat nu helemaal toe te lichten. Maar zes maanden uh, je werk niet kunnen uitoefenen. Je krijgt wel, je behoudt je uh, dienstbetrekking. Je wordt niet ontslagen. We willen mensen ook verleiden om het eerlijke verhaal te doen. En voor drie maanden moet je afzien van salaris. Dat gaat in een fonds ten behoeve van de wielrennerij. Daar komt het in het uh, kort op neer. Marcel Wint als voorzitter van de Wielren-Unie, is uh, een plan. Dan de praktijk. Wat gaat het opleveren, Giro? Hopelijk uh, veel bekentenissen van oud-renners. En dat zeg ik niet alleen... Uh... Als journalist, maar uh, laten we zeggen dat de wielerwereld daar ook bij gebaat zou moeten zijn. Uh, het feit dat er openheid komt over dat verleden, zodat iedereen weet wat er gebeurd is. Uh, daar is ook uitgebreid over gesproken. Wat moet er verder gebeuren met die bekentenissen? Want je kunt je voorstellen, als men voor een commissie gaat bekennen... die achter gesloten deuren plaatsvindt, dan zou het wel eens helemaal niet kunnen opschieten. Want dan weet verder niemand buiten die commissie wat er nou uh, allemaal besproken is. Uh, nou, de KMU is het er ook wel behoorlijk over eens dat het publiek... en de ploegen zijn het er ook wel over eens, dat het publiek wel moet weten... Wat er uiteindelijk uit die commissie gekomen is. Dus laten we zeggen dat de bekentenissen ook openbaar worden. En ik Met heb name namen het... toenam? Met naam en toenaam, ja, met naam en toenaam. Dat is eigenlijk het enige wat je kunt, kunt doen op dat moment. En dan kun je je afvragen: van hoe ver moet daar nog ingegaan worden? En moeten alle details dan uiteindelijk naar buiten komen? ja, wat ons betreft, uiteraard wel. Maar wat, wat, wat, wat, de, wat de Unie betreft en de dopingautoriteit? Daar, daar, je merkt dat ze daar nog een beetje mee steggelen. En dat is waarschijnlijk ook erg afhankelijk van de gesprekken die nu de komende tijd gevoerd gaan worden. Want laten we eerlijk zijn: die ploegen hebben vandaag pas die verklaring bij die renners en bij die ploegleiders gekregen. Dus ja, iedereen die zit nu nog een beetje te kijken van oké, okay, hoe gaan we hierop reageren en wat gaan we hiermee doen? Uh, het is nog een beetje prematuur om te zeggen dat het storm gaat lopen. Maar uh, het zou een goede zaak zijn voor het wielrennen als dat wel gebeurt. En als er veel oud-renners nu met die verklaring komen... zodat je in de afloop ook kunt zeggen, we weten het allemaal en nu verder. Zullen we het een potentiële stap voor eens noemen, Gio? Uh, ik denk het wel. Uh, Herman Ram noemde het al een historisch akkoord. Meer hierover vanavond langs Lijn.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 Sneeuw en vorst leiden morgen tot een aangepaste dienstregeling op het spoor. Er rijden minder treinen. De NS zegt zo ruimte te creëren om mogelijke problemen op te vangen. Ook Schiphol verwacht dat sneeuw zal leiden tot vertragingen of annuleringen van vluchten. De AWB houdt rekening met een zeer drukke ochtendspits. De regeringspartijen VVD en PvdA willen dat winkels die vuurwerk verkopen beter worden gecontroleerd. Ook het CDA wil dat. 77 van de vuurwerkwinkels heeft volgens onderzoekers vuurwerk verkocht aan kinderen onder de 16 en dat is verboden. Het toezicht op woningcoöperaties faalt. Dat stelt de commissie Hoekstra, die werd ingesteld om Vestia en andere affaires rond woningcoöperaties te onderzoeken. Volgens de commissie schieten niet alleen de toezichthouder het Centraal Fonds Volkshuisvesting tekort, maar ook het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het ministerie voor Wonen. zouden kunnen weten dat de handel in derivaten tot problemen kon leiden? En politieagenten in Brabant hebben soms moeite met de hoge boetes... voor verkeersovertredingen, zoals bumperkleven en het parkeren op een invalide plek, zonder vergunning. Dat zegt de nieuwe politiechef van Zeeland-West-Brabant, Hans Vissers. Hij is de eerste binnen de politietop die de hoge boetes aan de orde stelt. Het ministerie van Veiligheid en Justitie laat desgevraagd weten... dat de politie niet gaat over de hoogte van de boetes. Het zijn de hoofdpunten. Het weer. Willemijn Oebert. Vandaag trokken er over de westelijke helft van het land al sneeuwbuien. En daar viel soms flink wat sneeuw uit. In elk geval genoeg om op diverse plaatsen te gaan strooien. Niet één keer, maar zelfs meerdere keren. En ook vanavond en vannacht gaat het sneeuwen en dan op uitgebreidere schaal. De sneeuwval van vannacht en ook morgenochtend beperkt, blijft beperkt tot de zuidelijke helft van het land. In het midden valt er ook een beetje en in het noorden valt er naar verwachting niets. In die regio zijn er vannacht opklaringen en kan het flink vriezen. Lokaal zo'n min 7 graden en dat is natuurlijk goed nieuws voor de ijsaangroei en ook voor de schaatsliefhebbers. Maar dan dus over de sneeuw. Ik verwacht dat het vanavond tussen 7 en 8 uur gaat sneeuwen in Zeeuws-Vlaanderen. En die sneeuw zal zich eerst oostwaarts richting Brabant en Limburg uitbreiden... en vervolgens richting het noorden. Pas ruim na middernacht gaat het in Midden-Nederland sneeuwen. In het zuidwesten valt het meeste, zo'n 5 tot 10 centimeter. In het zuiden kan er zo'n 3 tot 7 centimeter vallen. En in de omgeving van Utrecht kan er tot morgenavond maximaal 1 tot 5 centimeter vallen. Ook morgen overdag valt er dus nog wat sneeuw in de zuidelijke helft van het land... In het noorden blijft het droog. Vanuit het westen gaat het opklaren en dan kan soms de zon ook wat schijnen. Na dinsdag verlopen de dagen droog met af en toe wat zon, temperaturen overdag veelal onder de 0 graden... en s'nachts lichte tot matige en later in de week mogelijk ook strenge vorst. AMB Verkeersinformatie. Zoals Willemijn al zei, sneeuw. En in het zuidwesten en westen van het land is het plaatselijk glad door sneeuw... De meeste dagelijkse files zijn eigenlijk niet langer dan gebruikelijk. Maar rond Rotterdam en Den Haag heeft het verkeer last van sneeuwbuien. en Daar is het drukker dan normaal. Dat merken we op de A12 daarna richting Utrecht. Tussen Den Haag, Malieveld en Zoetermeer 7 kilometer. Aan de andere kant op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Blijswijk en, en Prins Prinsklausplein. 9 kilometer door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Kleinpolderplein en Delft 9 kilometer. A67 Belgische grens richting Eindhoven voor knooppunt de Hoogt 3. Daar is de linkerrijstrook dicht. En dat heeft te maken met een eerder ongeluk aan de andere kant van die A67. Eindhoven richting de Belgische grens. Tussen knooppunt de Hoogt en Eersel 3 kilometer. En daar is de linkerrijstrook dicht.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 4, over 6, goedemiddag. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ze zouden tonnen antibiotica illegaal hebben ingevoerd... en verkocht aan pluimveehandelaren in het noorden van het land. Zes verdachten die vandaag voor het eerst voor de rechter verschenen. Het Openbaar Ministerie wil hard optreden tegen dit soort antibiotica-handel... omdat dit de volksgezondheid in gevaar zou brengen. Het grootschalig gebruik van antibiotica in de pluiveesector... is een van de redenen dat bacteriën resistent worden... dus niet meer goed bestreden kunnen worden met antibiotica. Maar van de Wiel doet verslag. 3,5 ton niet geregistreerde antibiotica heeft de politie in beslag genomen. Geïmporteerd uit Azië, via Polen naar Nederland vervoerd... met valse etiketten bij pluimveehouders afgeleverd. Wim Bolle van het Openbaar Ministerie. Het was eigenlijk een soort algemene ronde die men steeds van... het ging niet eens met bestellingen of wat dan ook. Men kwam gewoon als het ware langs. Hebt u nog wat nodig? En de leveranties waren afkomstig uit verre Aziatische landen. Uh, China, India, daar komt het spul vandaan. Waarom deden ze dat? Want je kunt toch via je veearts antibiotica bestellen. Waarom zou je dat dan op deze manier doen? Nou, nee, het mag niet zomaar. Het mag inderdaad als de veearts het voorschrijft. Mm. En er is een beleid in Nederland... dat uh, het niet zomaar overal wordt voorgeschreven. Mm. We proberen een terughoudende situatie te creëren... waarbij uh, antibiotica... Niet zomaar wordt gebruikt. En, en sommige die... veehouders hebben behoefte aan meer. Ja, die willen vaak preventief al antibiotica aan, aan hun uh, pluimvee geven. En dan moet het dan illegaal dat ze ziek worden. Ja. En dan moet het illegaal. En dat zal een dierenarts nooit aan meewerken. En dan kan je niet anders dan het uh, via de illegale weg uh, verwerven. De zitting vandaag was een voorbereidingszitting. De advocaten willen extra getuigen laten horen. Waaronder deskundigen over de gevaren van die antibiotica. Advocaat Jan Bonen. Dit verhaal gaat over de vraag, is nou ja of nee een, een risico van die aard dat er mensen dreigen te overlijden op grote schaal wegens resistente bacteriën. Daar gaat het er hem niet om. Het gaat om de vraag of ze illegaal gehandeld hebben in grondstoffen de, voor medicijnen. Nee, de, het is zo, in de periode waarin dit speelt... is en was de handel in grondstoffen vrij... Dus van handelaar naar handelaar mag je net zoveel grondstoffen verhandelen als je wil. Waarom deden ze het dan eh, onder valse etiketten en niet geregistreerd? Dat is niet zo. Dat is dat ook bij mysterie beweert, maar dat is helemaal niet waar. Het is gewoon handel. En als het een grondstof is, dan mag dat. Heer is zich heel erg opgewonden over de publiciteit rondom deze zaak. Omdat, het, omdat de zaak over niks gaat. De zaak wordt opgeblazen om te laten zien: kijk eens even wat wij doen aan antiresistente bacteriën. Kijk ons eens even aan de gang zijn. En dat zegt ook advocaat Siert Roosje. In het verleden werd dit niet zo aangepakt. Ik ben verbaasd over, over de, de, de inzet van opsporingsmiddelen in een zaak als deze... Uh, waar uh, in zaken die in het verleden speelden op een uh, veel bescheidener manier mee omgegaan werd. Er werd een boete opgelegd en klaar was het. En nu wordt de zaak aangezet alsof het een halsmisdaad uh, is. Ja. Nou, er kunnen doden vallen door die antibiotica. Ja, daar lopen de standpunten sterk over uiteens. Daar zijn verschillende rapporten over... En uh, een rechtstreeks verband tussen antibiotica leveranties en uh, extra doden is nooit aangetoond. En het lijkt een beetje in het tijdbeeld te passen dat nu opeens zwaar geschud ingezet wordt. En dat er nou ja, een soort, soort antibiotica maffia zou zijn die nu vreselijk aangepakt moet worden om dit uh, uit te roeien. Want volgens het openbaar ministerie hebben deze verdachten moedwillig de volksgezondheid in gevaar gebracht. En daarvoor kan tot 15 jaar cel worden geëist. Wim Bolle van het OM. Op de feiten zelf staat een hoge gevangenisstraf naar het wettelijk maximum. Of het bewijs rondkomt van het in gevaar brengen van de volksgezondheid... daar zijn die deskundige verklaringen heel erg van belang voor. U hebt gehoord op de regiezitting dat er een aantal contra-deskundigen gehoord gaan worden. Maar wij zijn zelf al overtuigd van het feit dat dit gewoon goed fout is. Verslag vanuit de rechtbank in Groningen. Daar was vandaag ook onze redacteur Gezondheidszorg, Rinke van der Brink. Rinke, ik heb toch even de behoefte om de zaak te versimpelen, dit onderwerp. Want de luisteraar is natuurlijk ook vooral consument. Dus laten we bij het begin beginnen. Waarom gebruiken veehouders antibiotica? Nou, Je moet je voorstellen dat in die grote stallen waar in Nederland intensieve veeteelt plaatsvindt... dat daar, als het kuikens zijn, tienduizenden kuikens op een hele kleine ruimte zitten. En dat daar uh, gemakkelijk ziekte de kop op steken. Als zo'n beest ziek wordt, kan hij dat gemakkelijk doorgeven aan andere kuikens. En dan krijg je zieke beesten, die gaan dood. En dat kost gewoon geld, door die dieren op te doen preventieve antibiotica te geven, komt er veel minder ziekte in zo'n stal voor. halen dus uh, meer uh, kuikens levend de eindstreep, en dat is de slacht. Ja, nou horen we de advocaat van de verdachte zojuist betogen... dat niet is bewezen dat er een link is tussen pluimvee en de mens. Ja, de vraag is, is nou wel of niet gevaarlijk. Um, nou ja, ik weet niet of meneer Bonen um, echt goed op de hoogte is. Er is wel degelijk aangetoond dat er uh, resistente bacteriën... die worden resistent door een enzym dat ESBL heet. Die komt zowel bij kip als bij mensen heel veel voor. Alle kip die in Nederland te koop is, bevat die bacteriën met ESBL's. Die resistent zijn voor bijna alle antibiotica. En uh, als je diezelfde bacteriën bij mensen... Vind, dan is het in 1 op de 5 gevallen een identieke bacterie aan die bij kip voorkomt. Dus daar vindt wel degelijk overdracht van resistente bacterie plaats van kip naar mensen. En mensen kunnen daar ziek van worden, want zo'n uh, resistente bacterie kan een infectie veroorzaken... die dan moeilijk of soms niet, of niet tijdig te bestrijden is. Ja, oké. Okay. Leg even de, de link met de zaak die vandaag dan voor de rechter is verschenen. Want wat gebeurt er als ik vlees eet van een boer die deze illegale antibiotica bij zijn kippen heeft toegediend? Nou, het is denkbaar dat je dan vlees opeet waar een resistente bacterie in zit. Of waar nog antibiotica in zit. Die bacterie kan door die kip grondig te verhitten, gaat die meestal dood. Maar bij het bereiden van de kip krijg je bacterie op je handen. Al nagelang hoe hygiënisch je werkt, kunnen dat er veel zijn... die dan doorgegeven worden door jou aan anderen of die in jouzelf terechtkomen. Die kunnen daar ziekte veroorzaken, dat hoeft niet. Maar dat is, je zou dat kunnen vergelijken met een... een, een Um, een reservoir van de vervelende bacteriën die je bij je draagt. Iedereen draagt die bij zich. De een wordt er ziek, van het ander niet. Ben je net geopereerd of ben je zwak, omdat je bijvoorbeeld een hoge leeftijd hebt bereikt, dan kan zo'n bacterie heel gemakkelijk een, een ja, op zichzelf niet zo erg gevaarlijke urineweginfectie veroorzaken, die dan toch een heel vervelend verloop kan krijgen. En als er niet heel snel op de juiste manier wordt ingegrepen, uh, in je bloed terecht kan komen, en dan kan je daar heel makkelijk dood aan gaan. Mieke van der Brink, dankjewel. Met de dood van Tim Ribberink werd pesten meer dan actueel. De jongen pleegde zelfmoord omdat hij werd gepest. Om het onderwerp uit de taboesfeer te halen en bespreekbaar te maken... is er een initiatief genomen om te laten zien dat je tegen pesten bent. Een groen polsbandje met de tekst You are good. Het eerste exemplaar werd vandaag gepresenteerd... op het EiBurg College in Amsterdam... en werd in ontvangst genomen door een vertegenwoordiger... van de familie Ribberink. Jij bent goed... En laat je niet van de wijs brengen, laat het niet aan anderen over. Jij bent goed, jij die zoekt naar wat goed doet, jij die zoekt naar wat goed is. Dankjewel. Nou ja, ik woon met mijn rode haren, ik heb rood haar. En dan zeggen ze als ik op de fiets zit, ginger of zo, of vuurtoren. Bij mij zegt ze dat in de klas. En wat doe jij dan? Negeren of als een, bruin zeg, een bruine plant haar zeggen hé hey, blondje of bruine, een beetje ja. ja. Nu hebben jullie zo'n bandje om. Denken jullie dat dat gaat helpen? Nou, voor sommigen wel, omdat het zo'n project is en dan uh, wordt er heel veel over gepraat en ik denk het wel, ja. ja. En wat denk jij? Ja, ik hoop van wel, want pest is echt niet fijn. En we weten de gevolgen er allemaal van. Lindy Robles, je bent een van de initiatiefnemers van dit groene bandje. Waarom? Dat klopt, uh, nou, dat is uh, eigenlijk omdat we dus inderdaad erover inderdaad over zijn gaan praten. Over twee maanden, uh, twee maanden geleden inmiddels alweer uh, Tim Ribberink. Uh, dat we dat echt verschrikkelijk vinden. En we, we allebei toch ook iets hebben met pesten, ja. waardoor we zoiets en, hadden. En van... je eigen ervaring hebben je met pesten. Ja, Wat ja. is jouw ervaring? Uh, ik ben zelf op de basisschool ben ik een jaar lang uh, gepest, getreiterd. En uh, ja dat is dus echt een reden geweest waarom ik echt zoiets had. Nu, toen dat gebeurde met Tim, dat we echt gewoon er iets aan moesten gaan doen. Ja. Dit kan gewoon niet meer. Kwamen er bij jou ook weer slechte herinneringen boven? Nou, ik moet zeggen, ik, uh, ik ben best optimistisch. En ik heb... Uh, uh, uh, alweer een aantal jaar geleden heb ik uh, het gelukkig grotendeels verwerkt. Alleen, uh, ja, ondanks dat heb ik wel wat onzekerheden die nog steeds nu spelen. Uh, bijvoorbeeld, hè, ik zal een voorbeeld geven. Als iemand tegen mij zegt, je hebt een mooie glimlach, dan geloof ik dat bijvoorbeeld nog steeds niet. Uh, en ja, die onzekerheden, dat, dat, dat gaat niet meer weg. Dat, zit, ja, dat is voorgoed uh, een deuk eigenlijk. Ja, dat ja. zit in je ziel gekerfd. Ja, ja, zou je dat wel kunnen noemen, inderdaad. Dus pesten heeft... Heel veel invloed op, op het latere leven van iemand. Ja, pesten dat, dat, kan. Dat weet echt? jij het. Ja, dat weet ik uit ervaring. Uh, echt pesten, dat kan. heeft gewoon gevolgen voor iemand voor de rest van zijn leven. Nee. En. Uh, uh, ja, het, het is ook nog iets wat taboe is. Uh, uh, waardoor uh, mensen ook op het moment dat ze gepest worden, zoals ik zelf. er vaak niet over durven te praten. En uh, daardoor wordt het probleem eigenlijk nog groter en ga je dus. Binnenproppen en dan net zoals tenminste, ik mijn ervaring is dat ik dan ook met een masker op ga lopen, dus zodoende dat wij eigenlijk uh, het bandje ontwikkeld hebben uh, om aan mensen te laten zien dat ieder mens iets goed heeft. You are good, Zo goed, uh, zowel goed naar jezelf toe als naar een ander. Uh, uh, en waarmee we dus het statement willen bereiken dat pesten bespreekbaar wordt. Maar dit bandje is dus niet alleen om uh, aan te tonen of te laten zien aan andere mensen dat je tegen pesten bent, maar het is ook om de dialoog op gang te brengen. Om pesten bespreekbaar te maken. Ja, ja, wij zelf noemen het altijd inderdaad om pesten bespreekbaar te maken. En we hopen dat hè, door middel van de andere initiatieven en dergelijke... Wij zijn geen psychologen, maar uh, wij hopen gewoon door, door het armbandje... dat mensen erover gaan praten, dat mensen ook inzien dat het nodig is. En niet alleen als je gepest wordt, maar ook als je een pester bent. Weten wat de impact ervan is. Um, um, daarnaast ook voor degene die juist helemaal niet pesten en gepest worden... het is belangrijk om erover te praten, zodat het voorkomen wordt voor een sterk leven via dat groene polsbandje. You are good, verslag van Paul Sanders. Straks gaan we naar Utrecht, want daar lijken ze succes te hebben... bij het bestrijden van fietsendiefstal. En we gaan naar de auto's, de vrachtwagens op de wegen in Nederland. Tamara Burgermans. Ja, normaal gesproken staat er rond dit tijdstip zo'n 100 kilometer file. We zitten nu op 175. De meeste vertraging is rond Den Haag en Rotterdam. En dat heeft te maken met die sneeuwbuien. Daar is het drukker dan normaal. Um, de langste files, of de meeste vertraging heeft het verkeer in ieder geval op de ring A10 West naar Zuid richting Utrecht. Voor Amstel Business Park 9 kilometer. A12, Den Haag richting Utrecht, tussen Den Haag, Malieveld en Soetermeer 9. Door een ongeluk was er vertraging op de A12, of die is er nog steeds, Utrecht richting Den Haag. Voor Prins Klausplein 9 kilometer, de weg is daar wel weer vrij. En op de A13 Rotterdam richting Den Haag, tussen knooppunt Kleinpolderplein en Delft 9 kilometer. Dit is het NOS Radio nou met Tim Overdijk. Geen lekkere dag was vandaag voor TNT Express en voor PostNL. De waarde van TNT Express halveerde vandaag, bijna op de beurs 42 procent. Uh, de waarde van een aandeel nu 4 euro en 84 cent. De koers die daalde nadat UPS zich terugtrok als koper van de internationale pakjesvervoerders. Ook de koers van postbedrijf PostNL daalde vorst. 36 procent. De aandeel is nu waard 4,24 euro. Jos Versteeg van Theodor Gielissen Bankiers. Goedemiddag. Goedemiddag. Komt dat nieuws als een verrassing voor u dat die overname niet meer doorging? Niet helemaal... Als je goed luisterde naar wat de eurocommissaris Almundi zei... Dan, dan zag je toch dat het risico groot was. Hij, dat hing namelijk af van de, de, de, hoe je de markt definieert. En hij maakte gebruik van, dat werd in november bekend... een smalle definitie waarin een, een expressbedrijf... gezien werd als een integrator... als die een vloot had, een, een wagenpark, met een luchtvaart erbij. Dus dat, daar zijn er maar vier van op de wereld. FedEx en UPS in Amerika. En dan in Europa werd die, uh, heb je voornamelijk DHL en TNT Express. Ja, maar dan betekent ja. de... toch ook dat de Europese Commissie aangeeft... op welke punten deze twee partners die problemen hadden kunnen weg, uh, wegstrijken. En dat is niet gebeurd. Ja, dat is, dat is wel aangegeven. UPS heeft daar ook op gereageerd. En heeft gezegd van, van nou, we willen grote delen van TNT verkopen. Maar dan zouden er nog maar van de drie integrators twee overblijven. Toen hebben ze aangeboden van uh, als we nou delen verkopen aan uh, DPD, dus de Franse La Poste, En dan mogen zij voor een heel belangrijk deel ook met onze vliegtuigen mee vliegen tegen kostprijs. Uh, dat was natuurlijk een beetje een half bakken. Maar uh, ja, de, de Europese Commissie heeft daar geen genoegen mee genomen. Het is trouwens ook nog niet helemaal officieel. Uh, de uitslag moet nog komen 5 februari, maar... Uh, nou, UPS, UPS heeft gezegd, we doen ja, heeft meer. gezegd laat maar zitten. We, we, we bekijken het natuurlijk vanuit het Nederlandse, Europese perspectief, maar als u, als u redeneert vanuit UPS, vanuit Amerika, is dit dan een begrijpelijke stap die ze hebben gezet? Dat ze er, er nu uit mee gestopt zijn? Ja. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ze zagen gewoon dat, dat het niet ging. Kijk, het is, het is wel vaker voorgekomen, hoor. Tien jaar geleden kan ik me nog herinneren... toen was er een uh, grote overname van General Electric... Uh, die wilde uh, Honeywell overnemen. Dat werd in Amerika goedgekeurd, maar in Europa werd het afgewezen... en de deal ging niet door. En dat heeft er vooral mee te maken met uh, de, de, uh, ja, de cultuur in Amerika. En in Amerika hebben ze niet zoveel problemen met, uh, uh, met marktdominantie... als je er maar geen misbruik van maakt. Ja. Kijk, in Amerika heb je twee integrators. Alleen als je misbruik maakt, ja, dan, word je, dan word je flink aangepakt. In Europa zeggen wij veel meer van: van ja, we willen uh, gewoon voorkomen dat er überhaupt dominantie is. We willen dat partijen keuze houden. Ja, nou, door, door nu af te zien van deze deal moet UPS een break up fee betalen. Een premie van 200 miljoen euro aan TNT. Ja. Over het niet dat... doorgaan van de overname. De, is, dat, is dat een bedrag wat dan de kosten en de geleden schade kan dekken? Ja, voor, voor, voor TNT wel. Het gaat voornamelijk om formele zaken rapporten die je moet opmaken... en dat soort andere kosten. Dat, dat dekt het wel behoorlijk inderdaad. Maar voor beleggers is het natuurlijk een schijntje op de, op de hele marktkap van, van, van, van TNT. Kijk, Het ging over een overname van 5 miljard. Dus dan, ja, dan, is het, dan is het niet veel geld. Hoe schadelijk is dit dan voor TNT Express dat dit niet doorgaat? Los, los van de ja, het marktwaarde die nu op zijn ligt. De, nou, dat is een... Op uh, mijn hoofd een ruim een miljard, of als het, als het niet meer is. Maar de, kijk, er wordt een beetje gedaan vandaag... alsof TNT geen toekomst meer heeft. En, uh, zo, zo is het niet helemaal. Uh, het zat binnen, binnen Post. En Post die wilde er vanaf. Die hadden zoiets van, we hebben al ellende genoeg. En daar gaat het heel slecht hè, bij PostNL. Met die krimpende markt. Dus hij dacht van, nou, de TNT, dat, dat splitsen we maar af. Dan kan het mooi verkocht worden aan die Amerikanen. En dan, uh, dan is het probleem uh, van ons opgelost. Maar TNT zelf, ja, die, is, die is marktleider in nu. Europa, die kan, uh, alleen wat, die, kan, die kan makkelijk verder uh, doorleven. Dat is geen enkel probleem. Het is alleen wat, wat cyclische business. Uh, kijk, bedrijven, die zijn op het ogenblik... zeggen ze van, nou, weet je wat... Uh, ons pakketje mag ook wel twee dagen later bezorgd worden. Dan nemen we maar niet het vliegtuig, nemen dan maar de auto. En dat, ja, dat, dat leidt tot onderbezetting bij de, bij de luchtvloot... en tot lagere prijzen. En dat is een beetje het probleem wat TNT heeft... Als de economie weer wat aantrekt, dan uh, komt post er wel weer uit. hoor. En misschien kopen ze nog eens weer wat, wat kleinere bedrijven. Dus het is niet zo dat ze, dat ze geen voorbestaan uh, ja. meer hebben. Maar dat voorbestaan is wel zelfstandig. Of zouden er nog nieuwe kapers op de kust kunnen, kunnen komen... die het bedrijf alsnog kunnen kopen? Ja, theoretisch zou FedEx nog wel kunnen komen. omdat FedEx, uh, Maar is ook, is ook ja, is net zo groot als UPS in Amerika. Dat is ook in Amerika aan, inderdaad. Maar die hebben in Europa een veel kleinere markt. En dan zou je niet de combinatie hebben van, van, die drie, uh, van twee van de drie integrators. Hè. Dat zijn UPS, DHL en TNT binnen Europa. Dat zijn verreweg de drie grootste. FedEx is een stuk kleiner, maar FedEx heeft ook wel heel vaak gezegd... Van dat ze het eigenlijk niet willen. Die zitten wil helemaal niet te wachten op een grote overname. Maar het is wel dus, ja, heel goedkoop natuurlijk, hè. nu toeslaan. Nou, dat is niet helemaal. Kijk, dat deed UPS ook. Het is wel, het is wel goedkoop, maar je moet natuurlijk ook een flinke premie betalen. Hè. Want je kunt. En dat is het aantrekkelijke ervan. Als je ze combineert, je kunt enorme kostenbesparingen maken. Uh, TNT had een grote uh, hub, een, een vliegveld in, uh, in Luik. En uh, Ups had dat in Aken. En die zou je mooi co kunnen combineren. Ze dus zou je grote kostenbesparingen kunnen maken. En die kan je dan ja, verdelen over, uh, over de aandeelhouders van TNT en UPS. En daardoor kun je dus ook een flinke premie bieden. Okay. Dus ja, die kans is er nog wel, maar ik schat dat FedEx komt. Heel klein DHL is uitgesloten, omdat ze al zo groot zijn in Europa. Mm. Dus nou, ik, ik, ik zou er niet van uitgaan dat er nog een, nog een nieuw bot komt. Maar zo slecht als de berichten waren vandaag, zo slecht... is het misschien toch in potentie niet voor TNT Express. Jos Versteeg van Theodor Bankiers, ik dank u hartelijk. Tot u dienst. Goedemiddag. Het aantal fietsendiefstallen in Utrecht is de afgelopen vier jaar zo wat gehalveerd. Dat meldt de politie. Ook in andere grote steden loopt het aantal diefstallen dankzij allerlei maatregelen terug. Reden voor fietsenverzekeraars om de premie te verlagen. Trilie van Rijswijk bij een stalling bij het station Utrecht. Duizenden fietsen staan hier. Hoi. Ben je je fiets kwijt? Ja, ik wel wel. Is er wel eens een fiets van je gestolen? Uh, nee. nee. Nee, eigenlijk niet. Nee. Je maakt hem alleen maar zelf kwijt. Ja, nou ja, ik doe er soms wel eens echt wel drie kwartier... nou ja, dat is overdreven, een half uur over voordat ik hem gevonden heb. En elke keer als het zo lang duurt, dan denk ik... oh nee, nou is hij echt gestolen, shit. maar Je vindt hem altijd mee. terug. Ja. Is hij verzekerd? Nee, dan vind ik de moeite niet waard. Ja, als hij kwijtraakt, dan uh, krijg ik tweedehands wel weer een nieuwe. En dat kost me minder dan als ik hem laat verzekeren. Meneer Lussenburg, u bent van uh, de grootste verzekeringsmaatschappij in fietsen. Um, het aantal fietsen die stallen hier in Utrecht, waar we nu staan, is teruggelopen. Uh, dit is een hele grote fietsenstalling bij het station. Klopt, ja. Hebben ze het goed gedaan dus? Uh, Utrecht uh, lijkt het goed gedaan te hebben. He, wij merken inderdaad dat over een periode van, van een uh, pakweg drie jaar dat het schadepercentage, want daar werken we mee als NRA verzekering, en dat het op een bepaald niveau uh, is gekomen, dat ons toe heeft uh, bewogen om uh, de premie in Utrecht naar beneden te brengen. Zo ook in Leiden, zo ook in Amersfoort, zo ook in Breda. Dus Utrecht heeft het in dat opzicht goed gedaan. Wat is er gebeurd? Er is een wonder geschied. Een wonder, weet ik niet. Wat er is gebeurd is, is dat de politie Utrecht... heeft bepaalde aandacht aan de fietsdiefstalproblematiek gegeven. Daarnaast zie je een beweging in meerdere steden... dat het gebruik van de fiets verandert door bijvoorbeeld de opkomst van de e-bike. De e-bike kent toch wat andere doelgroep en wordt wat minder vaak gestolen. Dat heeft een positieve uitwerking op bijvoorbeeld steden als Utrecht gehad. De cijfers wijzen een halvering uit ongeveer in vier jaar. Dat is het aantal aangifte. Klopt dat? Is de diefstal ook met de helft teruggebracht? Uh, dat is altijd wat uh, moeilijk om dat één op één aan elkaar te linken. Het aantal aangiftes wil niet zeggen uh, dat er ook zoveel fietsen worden gestolen. Mensen wiens fiets bijvoorbeeld niet verzekerd is, daarvan weten we dat die wat minder snel aangifte zullen doen. Omdat ja goed, het, het belang daarvan is minder groot als wanneer de fiets verzekerd is. Want dan moet je aangifte doen, anders komt de fiets niet in aanmerking voor uitkering bij diefstal. En wat, wat scheelt de mensen dat nou? Globaal gezegd scheelt het ongeveer 80% aan premie. Dat is aardig. Dat is fors, ja. Dat is fors. Meneer Aaling van de politie is erbij komen staan. Meneer van de verzekering zegt... Uh, ja, uh, minder uh, diefstal, uh, minder aangifte. Dat is niet hetzelfde. Nou ja, kijk, die, die meneer die ziet dan natuurlijk... Uh, in ieder geval dat er minder fietsen worden gestolen. Dat zien wij zeer zeker namelijk. 2008 waren het de 4300 eerst. En nu in 2013 althans tot eind 2012, dan moet ik zeggen, zijn we uitgekomen op 2300. Dus wel degelijk een daling, zij tot 2300 nog een fors aantal is natuurlijk. Ja, maar de redenering is eigenlijk een beetje een hoop mensen hebben er gewoon geen zin in om aangifte te doen. Die pakken nou een oude fiets en nou, is die weg, jammer. Nou, als je gaat kijken naar de aangiftebereidheid... Je... Aangiftemoeheid noemen ze dat, geloof ik. Ja, maar de bereidheid, zo noem ik het dan, is er nog wel degelijk. En die is niet gedaald. Dus in die zin, als je dus naar de aantallen blijft kijken... zie je dus dat het aantal diefstallen dus wel is gedaald. Dus dat is zeker een positief resultaat. We hebben te maken met de lokfietsen die we inzetten... waar we dus veel succes mee hebben. En vergeet niet, de gemeenten die dus die beveiligde omgevingen voor fietsen hebben... dus de beveiligde bewakende stalling... die zijn heel erg belangrijk. Want mensen zetten daar eerder hun fiets neer. He, want het kost niks. En ja, dat die wordt gestolen. De kans is heel erg klein daar. Maar ze is nog steeds aan het zoeken. Weet je ook niet welk rijtje het was? Ik, heb, ik ben een paar keer zo zeker geweest dat ik hem kwijt was. En dan zag ik hem op het allerlaatste moment toch. Maar ik ben bang dat, ik nu... Ja, dat, dat, dat hij nu ja. gestolen is. I'm screwed. Yeah. <laughs> ik ben bang dat je hem niet gaat vinden deze keer. Nee, dat is jammer. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Met Rashid Finch. Goedenavond. De verkeersboetes in Nederland zijn te hoog. Dat zegt Hans Vissers, de nieuwe politiechef van de regio West-Brabant-Zeeland. Hij sprak met Omroep Brabant. Volgens Vissers zijn we in Nederland doorgeschoten met de hoogte van de boetes. Hij zegt dat agenten bij zulke hoge boetes moeite hebben het bonnenboekje tevoorschijn te halen. Omdat ze vinden dat boetes van 200, 250, 300 euro voor een verkeersovertreding. Echt te veel is dat die collega's die redeneren dit zijn hardwerkende mensen die gewoon op pad zijn om van alles en nog wat te doen en dan mensen laten stoppen en zeggen dit kost u 300 euro. Dat vinden we echt te veel en die collega's die zeggen wij zouden liever wat vaker schrijven voor kleinere boetes dan in één keer dit soort klappen uitdelen. Ik denk dat we met de hoogte van de boetes echt zijn doorgeschoten. Het ministerie van Veiligheid en Justitie herkent het beeld niet... dat agenten geen boetes uitschrijven omdat ze die te hoog vinden. Ook benadrukt het ministerie dat de politie niet over de hoogte van de boetes gaat. Studentenverenigingen in Groningen gaan woensdag actie voeren... tegen het zogenoemde jaarklassensysteem van de Rijksuniversiteit Groningen... meldt RTV Noord. Als het jaarklassensysteem wordt ingevoerd... moeten studenten per jaar minimaal 60 studiepunten halen. Anders moeten ze het hele jaar opnieuw doen. De verenigingen zien dat niet zitten. Het jaarklassensysteem is bedoeld om uitval in het eerste studiejaar... Tegen Gaan, maar Volgens de Groningse studentenverenigingen gaat het plan ten koste van de academische vrijheid. En wordt de ruimte voor persoonlijke ontwikkeling beperkt. Ook zouden studenten minder tijd hebben om zich in te zetten voor bestuursfuncties in verenigingen. Vervoerder Arriva meldt dat het een stuk beter gaat op het spoor tussen Arnhem en Winterswijk, meldt Omroep Gelderland. Het bedrijf nam het vervoer daar in december over en sindsdien waren er veel vertragingen, maar dat is volgens Arriva nu voorbij. De verbetering komt volgens Arriva onder meer doordat er in de ochtend- en avondspits geen treinen meer worden gesplitst of gekoppeld. Niet iedereen merkt iets van de verbeteringen, want reizigers zeggen tegen verslaggevers van Omroep Gelderland dat er nog steeds problemen zijn. Alleen maar vertraging. En nou. vandaag? Op de heenweg vertraging. Volgens Arriva is het wel beter aan het worden, hè? Uh, ja, ik maak er zelf niks van. Begin januari ging het heel erg slecht. Was het was echt uh, tot 45 minuten vertraging of zo. Dat was echt uh, waardeloos, vond ik. Voorzitter van de Europese Raad van Ministers, de premier van Ierland, Kenny... wil bedrijven meer vrijheid geven in het gebruik van persoonlijke gegevens van Europese burgers. Daarvoor waarschuwt de Europese privacybelangenorganisatie EDRI, schrijft Webwereld. Bedrijven moeten alles kunnen doen met de informatie die ze vergaren van burgers... zonder dat ze daarvoor kunnen worden bestraft. Dat is volgens de EDRI de mening van de voorzitter van de Europese Raad van Ministers. Zijn opvatting staat haaks op nieuwe plannen van het Europese parlement. Het parlement wil juist strengere regels... om persoonlijke informatie van burgers op internet te beschermen. Die regels moeten niet alleen gelden voor het bedrijfsleven... maar ook voor opsporingsinstanties. De Europese Raad van Ministers wil liever twee aparte regelingen. Een paar dagen lang stond er een klok op zijn website die aftelde naar vandaag. En nu weten we waarom acteur en zanger Justin Timberlake... heeft na meer dan zes jaar van afwezigheid nieuwe muziek gemaakt. De nieuwe single heet Suit and Tie. Oh! Timberlake... Timberlake was de afgelopen zes jaar vooral bezig met zijn acteercarrière. En dan kocht hij het sociale netwerk MySpace. Timberlake belooft dat er later dit jaar meer nieuwe muziek volgt in de vorm van een album. Heel mooi, we zijn we helemaal bij, Justin Timberlake. Ik, uh, het is geen David Bowie. Nee, absoluut niet. Precies, dankjewel.